11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Minister Kamp van Sociale Zaken vindt dat hij elke dag in de weer is... met onnutte voorstellen van de Europese Commissie. In een interview met Elsevier zegt hij dat soms een kwart van zijn werktijd opgaat... aan het tegenhouden daarvan. Kamp verzet zich onder meer tegen het plan van de commissie... om pensioenfondsen te dwingen hun financiële buffers aan te vullen. Kamp noemt dat onacceptabel. Volgens hem moeten de Nederlandse pensioenfondsen... dan 10 miljard euro extra reserveren om aan hun verplichtingen te voldoen. Hij zegt dat hij voor Europese samenwerking is. Maar Brussel moet zich beperken tot effectief doen wat echt nodig is... zegt de minister in Elsevier. De Rijksuniversiteit Groningen gaat topsportende studenten helpen... die te maken krijgen met de langstudeerboete...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 Landbouworganisatie LTO wil grotere graanreserves in Nederland... om zo te voorkomen dat graan te duur wordt voor bakkers en veeboeren. Deze zomers stijgen de graanprijzen flink... door de slechte oogsten in de Verenigde Staten. En in de toekomst komen dit soort tekorten alleen maar vaker voor... zegt LTO-voorzitter Maat. Nou, wat ik wil is dat wij op een andere manier met voedsel omgaan. Omdat we het voedseltekort in de wereld toe zal nemen. Als je bang bent voor die tekorten in de toekomst... zorg ervoor dat je ook in wat mindere tijden... Juist wat uit die markt neemt en je hebt tenminste een buffetje op het moment dat je echt een tekort hebt. Dat is ons verhaal. Volgens LTO moet Nederland graanvoorraden van een half jaar opbouwen in plaats van voor tien weken zoals nu het geval is. Een veilinghuis in New York brengt een archief met brieven en foto's van Otto Frank onder de hamer. De collectie komt van Jozef Schildkraut, de acteur die in 1959 Otto Frank speelde in een film over Anne Frank bij de collectie zit onder meer een briefwisseling tussen Frank en Schildkraut, een aantal foto's en een zakdoek met de initialen van Frank. Het veilinghuis Doyle veilt de collectie op 5 november. Het weer vrij zonnig, temperatuur tussen 26 graden in het noorden... en plaatselijk 30 in het zuidoosten. Tegen de avond vanuit het zuiden onweer met kans op windstoten en hagel. Het blijft de komende dagen zonnig, met morgen temperaturen rond 24 graden... en in het weekend tot een graad of 30. A ah, en B verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiden 3 kilometer. Bij Muiden is de linker rijstrook dicht. Een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. In de file tussen Hendrik-Kilo-Ambacht en knooppunt de Plein 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Hoek van Holland op de A20 voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Ewijk 3 kilometer. 25%?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 Para. Radio 1, de gids.fm met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Al jaren maakt hij van natuurbescherming zijn levensdoel. Jaap Dirkmaat. Vorig jaar kondigde hij aan de in zijn ogen afbraak van de natuur vooral met juridische middelen te gaan bestrijden. Maar het kabinet waar hij zijn pijlen oprichtte is gevallen. En dus is de vraag hoe nu verder. U hoort het meteen van Dirkmaat zelf. Hij is voorzitter van de vereniging Das en Boom. In de reportageserie Musea in Nood de vraag of het Zeemuseum museum in Scheveningen zijn subsidie kwijtraakt of toch uiteindelijk het hoofd boven water houdt. En veel gedoe om niks, much ado about nothing. Shakespeare, uitgevoerd door de Utrechtse Spelen en New Cool Collective. Een verrassende combi waar muziekredacteur Botte Jellema alles vanaf weet. En u weet wat u moet doen als u mee wilt kijken. Surf naar de Wankelt het regime van president Assad in Syrië? De gevluchte ex-premier Riyad Hijab zegt van wel. Volgens hem staat het regime militair, economisch en moreel op instorten. Machthebber Assad zou nog slechts 30 van het land onder controle hebben. Over hoe die stap wordt beoordeeld door de Syriërs in Nederland... praat ik met Iba Abdo. Zij is politiek vluchteling uit Syrië, politicoloog... en ook thuis in de Syrische gemeenschap in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Gelooft u wat hij zegt, Riyad Hijab? Uh, ja, hij zegt uh, onder andere dat, uh, 30%, dat het regime uh, controle heeft over 30% uh, van het land. Ja. Uh, de precieze cijfers kan ik natuurlijk niet uh, verifiëren, maar het is zo dat het niet om een, een, om een normale soldaat gaat. Uh, hij is de premier. De premier. Ja. Hij heeft zijn hele leven binnen het uh, regime gewerkt, binnen de baaspartij. En uh, hij heeft informatie die ik en u eigenlijk... Uh, en niet kennen, dus ik denk dat hij best wel een beetje weet waar, waar, waar hij het over heeft. Maar het is best een beetje natuurlijk uh, uh, uh, uh, uh, een, een, een, een, een mening van hem. Maar ja. het is wel een vertrouwde mening, want hij, hij, hij komt uit dit... Uh, hij kent het regime van binnenuit, zeg maar. Het is een Lever. belangrijk poppetje van Assad, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, officieel is de premier eigenlijk de tweede belangrijkste man in het, uh, in het land. Na uh, Assad, uh, na de president zelf. Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Syrië is een, uh, is een politiestaat, uh, een dictatuur. De uh, besluitvorming wordt genomen door het uh, militaire establishment. Uh, en... Uh, uh, naar de buitenwereld toe worden politieke pionnetjes inderdaad geplaatst om te laten zien van kijk, we hebben een parlement en we hebben een premier, maar uh, in de praktijk is het natuurlijk niet zo. En uh, dus op zich zou zou zijn destatie niet echt uh, veel kunnen betekenen voor voor de gevechten op de grond. Hè. Het zou de, deze gevechten niet kunnen stoppen. Maar het heeft wel een betekenis, in die zin dat het ons een. Uh, een indicatie geeft van, van dat zelfs de personen die als pionnetjes worden gebruikt, hè, om, om, om, zijn, uh, om dat gezicht, de, dat militaire gezicht van het regime te verbergen, niet meer in staat zijn om dat spelletje mee te spelen. Uh, en om, uh, om, uh, om het regime dus uh, een, humane, een humane gezicht te geven. Dus dat is zeker een, een belangrijke indicatie dat er veel. Dat cirkel rondom assad steeds sneller wordt. Ja, kleiner en kleiner. En u zei al ons. Kleiner. Ja, want, want geloven Syriërs in Nederland dat al dit overlopen.? Want, want een maand geleden was er ook een hoge generaal, het klas ja. die naar Turkije vluchtte. Ook overgelopen. Geloven Syriërs in Nederland dat het echt ook een eind nu kan maken aan het regime van Assad? Desertaties, bedoelt u? Nou ja, ook dat zijn kring steeds kleiner wordt, de kring om Assad heen. Uh, ja, nou, ik kan niet spreken namens de Nederlanders in uh, de, de in Nederland, maar uh, ik denk dat het, wel, uh, dat het inderdaad wel een belangrijke indicatie is. Net als wat ik zei, ja? het, het, het, op de grond zou het niet zo betekenen, omdat deze man geen macht heeft om de gevechten te laten stoppen, maar het heeft wel zin. Uh, uh, uh, in, de, in de zin dat het ook een symbolische waarde heeft. Hè? De, de, de rebellen en demonstranten dachten dat deze man tot tot uh, vorige week met het regime staat, maar eigenlijk staat hij aan, aan, aan hun kant. Dus het, is een, het geeft een, een hele grote boost aan, uh, uh, aan, de, aan de demonstranten en de rebellen. Ja, en, en president Assad zelf, voelt hij nu ook een beetje druk? Ja, ik, dat denk ik wel. Uh, het regime komt steeds meer uh, in het nauw. Uh, politieke, militaire en diplomatieke uh, dissertaties vinden plaats. In het begin van de revolutie kwam alleen, um, uh, kwamen alleen enkele steden hè, in opstand. Dara, Homs of uh, uh, Idlib. Uh, en daar had hij uh, de, de capaciteit om deze uh, demonstraties de kop in te drukken. Maar nu zien we eigenlijk dat ze eigenlijk overal in het land... Mensen in opstand komen zelfs in het politieke en economische hart van Syrië, Damascus en Aleppo, en het leger heeft steeds meer moeite om, om, uh, om uh, overal controle uh, te hebben. Hè? Vooral na de vele desertaties die eigenlijk dagelijks plaatsvinden heeft Assad uh, uh, moeite om um, um, um het land in controle te houden, maar ook de vertrouwelingen, mensen die, die hij vertrouwt, zoals Hijab en zoals Plas, dat zijn Hele grote vertrouwelingen van Assad hebben hem verlaten. Dus het regime heeft, zit, zit degelijk in problemen: van wie kan ik niet vertrouwen? En hij denkt nu zo tien keer na voordat hij een, een, een persoon op een bepaalde post zet. Um, ja, dus. Uh, maar kan het voor hem dan ook een reden zijn om opstanden nog harder de kop in te drukken? Om te zeggen, ja, dat dan maar inderdaad nog grover geweld. Om in ieder geval de kring die ik nog heb bij me te houden en ook iedereen een beetje de mond te snoeren? Ja, dat kan wel een, een manier zijn waarop hij, nou ja, het uh, denkt. Natuurlijk na, na de explosies uh, op het uh, kantoor van de Nationale Veiligheid, waarbij de minister van Defensie en zijn zwager zijn omgekomen, heeft hij natuurlijk wel vraag genomen in de zin dat hij de, de, de militaire operaties in Damascus en Aleppo opvoerde om de mensen die nog aan zijn kant staan te laten zien van: kijk, hè, ik, ik, ik, heb het, ik heb het nog in controle en uh, niks aan de hand. Uh, maar uh, uh, ondertussen is het, uh, het is een beetje een façade die, die, die ophoudt. Het regime het, het kan, uh, kan gewoon niet zo langer doorgaan. Uh, zoals uh, het, het heeft gezegd, militair, moreel. Nou ja, moreel en politiek is hij zeker gevallen, maar militair nog niet. Hè. We zien dat dagelijks het, het dodental in Syrië ligt tussen de 100 en 150. Dus dat militaire machine die is nog uh, hard aan het werk. Maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat dit machine. Uh, op de, nou ja op de korte of lange termijn dus tot stilstand uh, komt. Uh, en, en die sparteling, de, stemt dat de Syriërs in Nederland toch wel wat hoopvoller over de toekomst? <laughs> ja, um, ik, ik, jawel, natuurlijk wel. We weten... Ik ben er uh, absoluut van overtuigd dat dit regime uh, uh, gewoon uh, ten dood is, door, is gegeven. Uh, en ik denk dat met mij ook velen dat denken. Het is een kwestie van tijd. Uh, en uh, en uh, ja, dit, dit regime is gewoon uh, <laughs> klaar. En uh, we hopen dat de internationale gemeenschap uh, dat ook inziet. En dat, dat ze ook uh, de hand toereiken aan de Syriërs die al, die al anderhalf jaar lang roepen om hulp, humanitair, politiek, militair... Wat het ook maar is. Mensen hebben hulp nodig. En dat, dat krijgen ze maar uh, maar mondjesmaat. Dus uh, ja, het uh, is dus een bestie van tijd, nogmaals. En uh, vroeg of laat dan hij vallen. Iba Afdo, politiek vluchteling uit Syrië, politicoloog... heeft ons ook even een inkijkje gegeven in de Syrische gemeenschap in Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan. Graag in het voorjaar zonden we een serie uit over bezuinigingen bij musea. En deze week kijken we hoe het nu met ze gaat. Want bijna alle musea moeten bezuinigen. De subsidies van gemeente, provincie en rijk worden minder. En dus is het aan de instellingen zelf om meer geld binnen te halen of ja, dus te bezuinigen. Colette van Nuenen ging naar Musee in Scheveningen. En ze sprak daar met collectiebeheerder Joke Wijsjer en directeur Paul de Kiviet. Dit schilderij, daar ben ik bijvoorbeeld heel trots op. Dit is een prachtig panorama schilderij van de badplaats Scheveningen. Maar dan echt in de tijd dat Scheveningen een moderne badplaats nog was. Hè, zo rond 1900. En Je ziet hier de oude pier nog op, die voor het koerhuis uitkwam. Je ziet hier alle mooie jugendstilhotels op. Dit is een, uh, een schilderij wat eigendom is van een van onze bedrijfsdonateurs. Die heeft het aangekocht, gezorgd dat het gerestaureerd kan worden. En het hangt nu als bruikleen voor 20 jaar in het museum. Nou, dit is een beetje de overgang tussen de schreveningspresentatie en de biologische presentatie. En daar bent u van, de biologische presentatie. En betaalde kracht nog in het museum, wat al uh, vrij bijzonder is. Want de gemeente heeft een tijdje geleden gedacht dat het eigenlijk ook wel alleen met vrijwilligers uh, zou kunnen. Ja, die uh, dreiging hangt ons boven het hoofd. Maar ja, uh, je zal toch een zekere professionele ondersteuning moeten hebben. Anders kom je ook niet meer in aanmerking voor uh, de kwaliteitskaart, het uh, geregistreerde museum. Want waarom is dat belangrijk om een geregistreerd museum te zijn? Ja, dat is een soort kwaliteitskaart voor musea. En als je daar dat niet zou hebben, dan mag je geen bruiklenen meer krijgen van andere instellingen voor tentoonstellingen. Ja, je mag de museumkaart niet meer voeren, de museumjaarkaart. En dat is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron voor ons. Dus daar moeten we echt bij blijven. En dat hoort ook bij ons. Wij zijn ook een professioneel museum. Want u heeft een bijzondere collectie? Nou, ja. Ja, laat maar eens wat zien. De museumcollectie bestaat eigenlijk voor het grootste gedeelte uit Schelpen. En dan is de bedoeling eigenlijk van deze zaal dat je een beetje door de oceanen loopt. En we proberen daar ook onze collectie een beetje in te presenteren. En hoe uniek is die? Nou, ik denk dat dat wel een van de topcollecties van Nederland is. De Schelpen, het Schelpen in ieder geval. Heel breed en ook heel oud al. Dus die mocht echt is waard om getoond te worden. Hoe komt u eraan? Uh, ja, er is, die is ooit door een particulier verzameld, de heer Bob Entrop. In 1966 geopend in zijn eigen huis als museum. En later, uh, toen zijn we hier ingetrokken bij het Scheveniks Museum. En is daar niet een enorm uh, bedrag uh, mee gegaan, Zodat jullie ook voor de toekomst zeker wist dat je die collectie kon laten zien? Nee, we hebben geen uh, grote kapitalen ergens liggen, helaas, voor de toekomst. Ja. Joke Wijsjer, de conservator is dat, en Paul de Kivit is de directeur. Ja, dat zou nou zo fijn zijn, hè? Als u, net als sommige andere musea hier in Den Haag gewoon een enorme, rijke uh, geldschieter achter de hand had. Dan was u niet zo afhankelijk van de gemeente. Ja, helaas is dat bij ons niet het geval. Er zijn een paar voorbeelden. Hè? De Kaldeborg-collectie, het Lauwmanmuseum. Museum, ook beelden aan zee. Dat zijn musea die vanuit particulier initiatief zijn voortgekomen... waar geld achter zit. Maar ja, net als de meeste musea zijn we voor een deel... afhankelijk van de subsidie van de gemeente Den Haag. Uh -huh. En dat is overigens maar een klein deel. Want voor het allergrootste deel verdienen we het hier zelf. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers weten we elk jaar te bereiken... dat we voor meer dan de helft in onze eigen inkomsten kunnen voorzien. En vorig jaar was dat zelfs 56 procent. En dat is echt dat heel is veel. Dat is echt heel veel, ook vergeleken bij andere musea. Hè? Want als je naar de Rijksmusea kijkt, daar heeft de staatssecretaris bedongen... dat ze 17,5 procent eigen inkomsten moeten hebben. Dus dan weet je dat 55 echt veel is. Ja, daar doen we ook erg ons best voor. Eh, door allerlei manifestaties, recepties, eh, partijen. We zijn trouwlocatie, we hebben een museumwinkel. Kortom, we proberen op alle mogelijke manieren... ook dankzij die inzet van, van de vrijwilligers... s'avonds, eh, in het weekend, in hun vrije tijd... proberen we die inkomsten te halen. En dat lukt ons elk jaar. Maar voor een klein stuk blijven we afhankelijk van gemeentesubsidie. En als dat niet meer zou komen, dan zullen we echt gedwongen zijn om te sluiten. Kunt u niet nog wat meer feestjes en partijen gaan organiseren dan? Nou, we zitten al een beetje op de kritische grens. Kijk, je moet voorkomen dat bezoekers hier overdag uh, in een soort feestje terechtkomen. We hebben natuurlijk op de eerste plaats een museale taak. We moeten de collectie goed beheren, maar ook laten zien aan de bezoekers. Dus dit soort uh, partijen, dat is voornamelijk s avonds en in het weekend. En we zitten eigenlijk al een beetje op de grens dat we gaan doorslaan naar een, een partycentrum-achtig uh, iets. En dat moeten we niet hebben. Daar zijn we nou terecht gekomen. <laughs> Dit is het bemanningsverblijf op een bomschuit. En dan helemaal nagebouwd in het museum. Je kunt zo zien hoe de vissers vroeger op zo'n bomschuit uh, leefden. Dat was natuurlijk een heel hard bestaan, vol ontberingen. Ze waren zo'n zes weken op zee, deden hun kleren niet uit en uh, ja, visten tot de boot vol was. Directeur Paul de Kievit was dat in zijn musee in Scheveningen. En dit voorjaar zag het er dus slecht uit. Het leek erop dat het museum de subsidie kwijt zou raken. Paul de Kievit heb ik nu aan de telefoon. Dag meneer de Kievit, uh, zegt u het maar. Hoe staat het ervoor? Nou, de situatie is een stuk rooskleuriger inmiddels dan een half jaar terug. Er is een uh, positief advies uitgebracht door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud-minister Ernst Gies balling en die heeft geadviseerd over de toekomst van alle Haagse culturele instellingen. En wij komen echt heel positief uit dat advies. Want de commissie adviseert dat wij onze subsidie kunnen blijven behouden. Dat is mooi nieuws, maar de commissie adviseert ook dat u met andere musea wat meer moet samenwerken. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat zeker lukken. En dat, die samenwerking zoeken we vooral met de Haagse musea, het Haagse historisch Museum en het Museum. Het gaat nog niet direct om... ...gedwongen fusie, maar echt onze samenwerking die ons allemaal ook versterkt. En die samenwerking hebben we eigenlijk dit jaar al ingezet met een gezamenlijke zomertentoonstelling over Isaac Israels... ...de kunstschilder die veel heeft gewerkt in Den Haag en Scheveningen. En op dit moment is op vijf locaties in Den Haag en Scheveningen zijn delen van zijn werk te zien. En dat is een geweldig succes, want dat levert ons bijvoorbeeld op dit moment dubbele bezoekersaantallen op. Maar nu gaat het om het advies. Wanneer is het echt zeker dat uw museum gered is? Ja, echt zeker is het nog niet. Het advies is dus wel overgenomen door het Haagse College van Burgemeester en Wethouders. Maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die daar op 1 november over beslist. Maar uh, we hebben daar eerlijk gezegd alle vertrouwen in dat het advies zoals het er nu ligt ook door de raad uh, straks zal worden overgenomen. 1 november. Hartelijk dank, Paul de Kiviet. Wij houden hem in de gaten. Ja, graag gedaan. van Storybox. De al jaren strijdt hij voor het behoud van de natuur in Nederland. En toen vorig jaar staatssecretaris Bleker zijn natuurwet aankondigde... trok hij nog harder ten strijde. Jaap Dirkmaat. De in zijn ogen afbraak van de natuur onder het kabinet Rutte... moest met juridische middelen worden bestreden. Het kabinet is inmiddels gevallen. Kunnen de dagvaardingen nu worden verscheurd? Goedemorgen, meneer Dirkmaat. Goedemorgen. Ja, U bent de directeur van de Vereniging Nederlands Cultuur, Landschap... voorzitter ook van actiegroep Das en Boom. Heeft u ze al, uh, al verscheurd? Nee, nee, want kijk, dit kabinet moet wel af te blazen, maar dat ja. kan al even duren. Totdat er een nieuw kabinet geformeerd is, kunnen we zo een jaar verder zijn. En in die tijd proberen ze nog zoveel mogelijk in de vernieling te helpen. Dus u wil dat, het, dat het de rechter eigenlijk nog steeds het kabinet zeg maar, tot de orde roept? Om ja, zo dat te is één. En twee, ik wil ook dat de, de rechter een uitspraak doet... in hoeverre natuur, wat het bezit van opeenvolgende generaties is... die op aarde proberen te overleven... wel het eigendom van één kabinet of politieke kleur kan zijn. Of dat niet buiten kijf, grondwettelijk gewoon beschermd moet worden. Dat is een omvattend Omdat... begrip dan. Ja, maar zonder natuur geen leven. En de natuur, wereldwijd, staat zwaar onder druk... maar in Nederland natuurlijk is er voor 80 al weg. En om je dan niet diep te schamen en te zeggen... oh, kan nog wel wat meer af, dan spoor je niet helemaal. Dus u eist niet alleen dat dit kabinet uh, ja, eigenlijk ter verantwoording wordt geroepen... maar ook dat er eigenlijk gewoon verder wordt gekeken... en dat ja. we dit voor jaren veilig stellen. Ja, want er zit nog een ander uh, voorbeeld in die afbraak. Hè. Nog even snel alle nationale parken in Nederland schappen. Daarmee zijn wij het enige land op Dat is een punt, hè, dat er, dat eruit moet, Ja, niet wat dat ergeven, geen nationale u. parken meer heeft. Nou, ik vind dat op Zee. Zelfs Congo, het armste land op aarde, heeft nationale parken... en beschermt daar met honderden rangers de laatste bergorilla's. En wij in Nederland schappen de nationale parken. Wat gaan we er per jaar aan uit? 12 miljoen. Dat is nog niet het puntje van een vleugel van een Joint Strike Fighter. En dat is erfgoed van ons en onze toekomstige generaties. En ik vind het een gospe... Dat de staatssecretaris en de minister van... Eh, nou, wat is de infrastructuur, is het tegenwoordig woord. Ja. ja. en milieu. Dat dan even afdekt in een nieuw wetje... wat er nu nog snel doorheen moet om ze dus weg te krijgen. Jij ja, zegt nu ze nog snel doorheen moet. Ik denk, ja, het kabinet is demissionair. Wat krijgen ze nog voor elkaar? Ja, dat is dus ook verbijsterd. Want kijk, dat is, dat is nog zoiets. Er is een politiek voorman vertrokken van de PvdA... om minder dan deze CDA-mensen... die hun partij te grond hebben gericht. Hij is gehalveerd... Van 40 naar 20, van 20 naar 10. Toen zijn ze weer iets opgeklommen. Normaal zou ieder politiek leider, laat staan de mensen die daar de scepters zwaaien, van het toneel verdwijnen in schaamte. En zij gaan gewoon schaamteloos, zonder enige dekking van het volk. Hè. Want ze zijn door 30% van de Nederlanders gekozen, de PvdA en de, v de VVD en de CDA. Met gedoogsteun die ze inmiddels ook al niet meer hebben. En dan zo'n grote broek aan hebben. Nog even gauw alles kapot maken. Lekker, de Duitsers wel, die het land verlaten na de oorlog. En toch nog eventjes gauw alles meenemen. Maar even die grote broek aantrekken. Als er straks een nieuwe Tweede Kamer zitten, zeggen ze misschien ja, dag. Ik dacht met die plannetjes. Die kunnen um, jullie er nog wel even snel bedacht hebben. Terwijl wij misschien met het reces waren, maar. Dat is de vraag. Dus Kijk, als het om wetten gaat. En je kunt de wet niet zomaar meer. Uh, nee. nee. En die dingen maar wat als nou, krijgt hij er nu nog doorheen? Nou, als die wet. Uh, een omgevingswet er doorheen zou komen. Stel dat de Raad van State haast maakt. en de Eerste Kamer het eens wordt met de Tweede Kamer over die wet. en de Crisis- en Herstelwet komt erdoor. dan kunnen natuurlijk milieuorganisaties. de verdediging van die gebieden die toch hun status steeds meer kwijtraken. niet meer regelen. Die hebben, we, we hebben helemaal geen inspraak meer. Aan. Want wat staat daar even heel concreet in? Welk welk welk punt? Het belangrijkste die omgevingswet en in die crisisuitstelwet is om de burger die mondig is de mond te snoeren en ja. ook om te voorkomen dat natuur en milieuorganisaties nog in staat zijn dingen tegen te houden. En dus je moet tegenwoordig zowat uit de hemel komen afdalen... Wil je nog zeggenschap mogen hebben over Gods natuur? Want als natuurorganisatie moet je eerst maar motiveren dat jij daar iets over te vertellen hebt. Zo is die wet in elkaar gestoken. Denkt u dat een rechter zijn handen of eigenlijk zijn vingers wil branden aan een uitspraak die uh, ja, nog vele jaren hierna zal bestrijken? Ja, maar goed, um, we hebben nu 7 miljard mensen op aarde... die de aarde drie keer overvragen. Dat worden er 9 miljard. Dat is ook niet meer te stoppen. Dat is 2050, tenzij er een virus uitbreekt of een andere ramp. En dat betekent, dat zegt de Verenigde Naties ook... dat we elkaar om niet de hersen zullen inslaan. De meeste oorlogen op dit moment zijn ook over schaarste. Um, dus als een rechter niet op een goed moment zegt... hoor eens, natuur is gewoon een basis onder de economie. Niks wat wij dragen of eten en onze voorouders hebben gegeten... of gedragen kwam uit... De Mars-planeten uh, of uit de maan. Nee, ik kwam allemaal uit deze aarde. En ja. de aarde is eindig. En we zullen met nog meer mensen, of we dat nou leuk vinden of niet... die eindigheid moeten delen. Dan ben je echt niet goed bij je hoofd. Als je dan als relatief rijk land zegt... oh, natuur vinden we niet zo belangrijk. Maar dacht je dan dat ze in Brazilië zouden vinden of in Kenia? U heeft wel geprobeerd ook de natuur via de politiek te beschermen. Was de juridische weg echt nog de enige die u kon bewandelen? Um, nou ja, Ik vind eigenlijk dat geen natuurorganisaties en rechters aan de pas zouden moeten komen. Omdat gewoon de politiek zelf zo slim moet zijn. Om te weten dat de natuur gewoon de koelkast is. De ijskast maar uit te Maar waar zijn ze wij afgehaakt dan? Want hoe richt nu uw pijlen heel erg op dit kabinet Rutte. Ik bedoel, wanneer is het echt ingezet? Dat we er niet meer zoveel omgaven? Um, dat wat ik nu, nu al ongeveer een minuut of vijf zeg, niemand ja. anders zegt. Ook de directeur van het Wereld Natuurfonds van Natuurmonumenten... zeggen niet, je kunt niet bezuinigen op natuur. Die zeggen, ja, je kunt wel op bezuinigen, maar niet zoveel. Daarmee bewijzen ze hun belang geen echte goede dienst. Want daarmee zeggen ze, het is net zo'n hobby als cultuur. Als theater of een concert. En dan kun je wel wat minder orkesten hebben. Je kunt ook wel wat minder natuur hebben. Daarmee zeggen ze eigenlijk, het is een hobby van een paar mensen. Kijk, we hebben zoveel leden. Ze zeggen niet: het is de basis, het levensliksvor van de mensheid. En u de enige waarvan u zegt, ja, ik, ik ben de enige die dit ook echt zo durft is te zeggen. Want de rest laat zich een beetje inpakken. Misschien. 40 organisaties hebben ingestemd met bezuinigingen, maar wilden niet zoveel. Ik was de enige die het niet ondertekende met mijn organisatie. Want ik zei: wij gaan niet toegeven dat natuur een sectoraal belangetje is, wat je tegen andere dingen kan afwegen. Zeker niet in een stadium, omdat het wel half terminaal is. Maar waar hebben de natuurorganisaties het dan opgegeven? Geen idee. Het betekent ja. dus dat je kennelijk in dienst kan komen van zo'n organisatie. Zonder dat je dit grondrecht. Natuur is van iedereen, dus ook van onze kinderen, en we hebben dus het recht niet om het op te gebruiken. willen onderschrijven. Nou, dat is schokkend. Maar dan is het niet alleen de politiek, waar, waar u eigenlijk heel erg boos op moet zijn, maar misschien ook wel uw collega's. Nou, was ik ook al, ja. ja, ja. Maar ik zie nu wel schoorvoet... dat ze deze procedure steunen: Ofwel geldelijk, ofwel. Uh, via of dat het heel makkelijk is om zich erbij aan te sluiten. Omdat u nou, wel ja, waar maar ik denk dat er zijn krasse dingen in. Um, of gewoon wij het heel reëel zijn geweest, hoor, richting de staatssecretaris. Nou. Waarbij ja, ze toch, want er staat namelijk ook in dat het onbehoorlijk bestuur is. Dat het een onrechtmatige daad is, jegens toekomstige generaties. He? Ik vind gewoon, als je de zalm uitroeit of de tonijn. dat jij dus hebt besloten dat jij die maal wil eten en je kinderen nooit meer. uit die hoofd. En die verantwoordelijkheid moet je dragen dan? Nou, ik vind dat je dus als een zodemieter die tonijn moet redden. <lacht> ja, dan eet je maar een paar jaar geen tonijn. zodat onze kinderen weer een beetje tonijn kunnen eten. Maar op, op een gegeven moment liggen die blikjes dus niet meer in de schappen. Dat kan je aanzien komen met tonijn. U zei al, uw, uw collega's die zeggen dan: ja, dat kan wel bezuinigd worden, hè, maar misschien is het dan, wordt het dan gezien als hobby, dus laten we wel iets doen, maar dan misschien niet zoveel. Misschien hè, een, een wat laffe opstelling, als ik het dan zo mag, mag noemen. Maar niet voeren. eens nodig, hè, want er is door het Hof van Luxemburg, hè, het Europese Hof, al gezegd: uh, crisis is geen excuus om de natuur ja, want, uh, weg te bezuinigen. Ja, want er moet natuurlijk wel bezuinigd worden. Zou je, hè, is dit dan ook niet gewoon een, een manier om het ergens te zoeken? Ja, kijk, je, is het gerechtvaardig dat je we in, die gaat in De banden van de in Nederland dat de economie eerst weer gezond moet zijn, dan hebben we tenminste geld om het milieu en de natuur te redden. Maar de economie kan maar ten koste van één ding groeien, en dat is de natuur. Het is niet zo dat je en meer natuur kan hebben en meer economie. Want alles wat in de economie gebruikt wordt, komt uit de natuur. En is eindig. Zo is het ook verwoord, geloof ik. Hè? De, de, de natuur staat de economische groei in de weg. Ja, daar moest ik erg om lachen. Dat betekent dat de staatssecretaris waarschijnlijk de kleutersvond niet eens gehad heeft. Want één en één is twee, dat weet hij dus nog niet. Ik bedoel, het is toch schokkend dat mensen een volk leiden... en geen benul hebben waar ze nou eigenlijk al die economische groei aan te danken hebben. Dat is namelijk onrechtmatig toe-eigenen van dingen die je kinderen niet meer zullen hebben. Maar ook andere mensen in andere delen van de wereld niet mogen hebben. Dat is eigenlijk al, eigenlijk al schandalig. Zeker als je nog christelijk bent, zoals meneer Bleker zegt, te zijn. Zou u uw doel toch ook niet nog steeds kunnen bereiken via politieke weg? Je hebt bijvoorbeeld GroenLinks, D66, PvdA. Die hebben uh, het plan Mooi Nederland gelanceerd. Waarin ze toch ook een hoop punten die Bleker heeft aangedragen willen terugdraaien. U begint er al om te lachen. Ja, nou, ik, wat ik niet denk snap ik, neemt is... U, neemt u ze niet serieus? of nou, gelooft u er niet in? Natuurlijk wel. En ik heb er ook wel uh, uh, adhesie aan betuigd uh, als natuurorganisatie. Maar ik heb de vraag gesteld... En ook opdracht eigenlijk uh, willen geven aan al die partijen... die zo graag bleek zijn werk willen terugdraaien. Waarom verklaar je niet alles wat hij nog gauw gaat doen... voordat hij vertrekt, niet controversieel, dat kan. Dat hebben ze niet eens gedaan. Dus die natuurwet, die slechte natuurwet... die gaat gewoon nog steeds door, die trein rijdt nog steeds. Maar zou ze het misschien ook niet hebben gedaan... om toch nog andere dingen wel te kunnen veranderen? Ja, dus als je hem helemaal van tafel veegt, je er helemaal niks meer aan doen. Jawel, want de Kamer met een eigen wet zeiden. Ze. Nou, als je die serieus door wil draaien, moet je niet een wet hebben die net is aangenomen. De Kamer blijft niet wetten aannemen. Dat is echt een lang tra traject. En als er dus net eentje is, dan zegt hij dan Ja, nog een weer een wet. Weet je wel, wat is dit? Dus als je dat nou echt serieus neemt, mooi Nederland... dan moet je zorgen dat dat stomme stuk van Bleker er niet komt... U was kandidaat voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Bent u afgehaakt omdat u vindt dat ze misschien niet stevig genoeg optreden? Ik ben afgehaakt omdat ik vond dat een groene kandidaat hoog op de lijst moest. En dat was ik ook gezet door de kandidatencommissie. Maar bij zeven was ik nog niet gekozen. Toen dacht ik, ja jongens, je hebt nou zeven Klaar. zetels, doei. Ik ga mijn levenswerk niet opgeven voor zo'n onzekere positie... in een partij die zich GroenLinks noemt. Nou, dan moet de tweede kandidaat eigenlijk al groen zijn als het niet de eerste is. Ja, Dirk Maat op twee. Had u liever willen Ja, of drie ook. nog goed had ook vier, nog vier zelfs nog. Maar er was bij vijf. Ja, en daar ja. stopte de politieke weg en blijft u juridisch vechten. Nou, da daardoor kon ik dit nu doen wat ik nu doe. Ja. Als ik in de Kamer had gezeten, dat is niet gebeurd. En wie doet dat nog meer eigenlijk in Nederland? Maar we das en Boom, dan wordt het stil. Ja, Utrecht, ja, ik durf het ook niet zo hard op te zeggen. Niemand. Hm. Ja, Dirk Maat, van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. En eh, bekend, hij noemde hem al even, van de actiegroep Das en Boom. Hartelijk dank. Tot 12 uur nog. Veel gedoe om niks. Een uitvoering van het bekende Shakespeare-werk... door de Utrechtse Spelen en Nuku cool Collective. Hoe pakt dat uit? En de worsteling van een drie culturen kind. Geboren worden in het ene land, opgroeien in het andere... en er uiteindelijk een beetje tussenin belanden. Eerst het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Tussen China en Japan is de spanning opgelopen over een eilandengroep in de Oost-Chinese zee. De eilandengroep werd in 1895 geannexeerd door Japan, maar China en Taiwan claimen de eilanden voor zichzelf. Een vissersboot uit Hongkong probeert nu een van de eilandjes in de Oost-Chinese zee te bereiken. en De Japanse marine houdt het bootje in de gaten. De Rijksuniversiteit Groningen gaat topsportende studenten helpen die te maken krijgen met de langstudeerboete. Voor vier studenten die dit jaar meededen aan de Olympische Spelen wordt een eventuele boete betaald.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 Ze zwommen van Dover naar Frankrijk en weer terug in 18 uur en 22 minuten. En dat was een half uur sneller dan het vorige record. Het was allemaal voor het goede doel. De zwemsters hebben geld opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie vielen op de A16 Breda richting Rotterdam. Na een ongeluk 4 kilometer voor het knooppunt Debrechtseplein. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem-Os in de werkzaamheden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 4 kilometer. One. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Trek een vaag laken over je hoofd, zet een masker op en ga gewoon op een kratje staan. Dat is de dagelijkse routine voor veel Roemenen die op de Dam in Amsterdam hun geluk beproeven als levend standbeeld. En in de hoofdstad loopt de irritatie nu behoorlijk op over het groeiend aantal standbeelden van Oost-Europese kwaliteit. Ze zouden overlast veroorzaken en er bijvoorbeeld ook niet voor terugdeinzen om mensen die dan weer niet betalen te intimideren. even Jan Pils, ging kijken op de Dam. En net zoals alle dagen van het jaar zijn er duizenden duiven op de Dam. En ook staan er vandaag vier levende standbeelden. Eén met een grote bel, één met een zeis, één met een wolvenpak en een superman staan ertussen. Het is druilerig en daardoor ziet het er een beetje treurig uit. Maar ja, ondanks dat willen er toch altijd wel weer toeristen met deze mensen op de foto. Oh nee, nee, nee! nee. Oh wat leuk! Ja, een superfoto! Kom on. Is die leuk geworden? Oh. Kijk je, de foto? Ja, ik vind hem heel mooi. Misschien zijn We zijn op de foto met, wat is, dit, wat is het eigenlijk? Dit is een uh, levend standbeeld, <laughs> Een uh, horrorpersoon uh, denk ik. Was je niet iets uit Star Wars of zo? Nou, kijk eens goed. Weet ik veel. <laughs> een ventje met een pijn. En dacht je uit van school en dan op ja. de foto met zo'n uh, rare mannetje. Ja. ja. Want dan is het, dat is het bewijs dat je echt in Amsterdam geweest bent. Ja. ja. Dat ik hem eng vind! Dat is ook de bedoeling natuurlijk dat hij eng is, hè? Ja, dat denk ik ook. Nou, het is wel gelukt. Iedereen is bang voor hem. Hebben jullie ook geld betaald? Ja, we hebben hem geld gegeven hoor. Oh, Een foto, yes. Een super foto, oké. Okay. Kom, on. Mag ik even iets vragen? Sorry, spreek splik Roemeens. U spreekt alleen Roemeens, oké. Okay. Is the business going well? Yes. How much do you earn a day? 20 euro 30. Tussen de 20 en 30 euro? Depende. Today nothing. Today no tourists. Look, it's normal working. Understand? This day yeah. working. No other working. Het is een gewone baan om hier te staan. This is normal working for you. Every day. Yeah, elke every dag. ja. Yeah. Every day working. No trap, no other probleem. here. Here working. What is het probleem? Dat is mijn vraag ook aan u. Wat is het probleem? Ja. Ja. Waarom? Waarom? In de hoek van uh, de Dam een ander dagelijks verschijnsel, de paardentaxi. Jazeker. U kijkt dagelijks uit op die levende standbeelden. Hoe, hoe gaat dat? Ik zie ze elke dag. En uh, ik vind het geen vervrijing, voegt niks toe aan de stad. Het is, geen, het is een jurk van de feestwinkel en uh, het zijn geen standbeelden. En hoe gaan ze om met uh, de toeristen waar u het ook van moet hebben? Ik vind ze heel erg omdringerig. Is dat zo? Ja. Tegen de klanten. Waar blijkt het uit dan? Nou, dan lokken ze je naar je toe van kom maar een foto. En dan wijzen ze de hele tijd naar het bakje van betalen, betalen, betalen. Daar houden we niet zo van. Ze zijn, ik, ik kijk er natuurlijk heel vaak naar. Ik vind het niet leuk. Wij hebben een ontheffing voor de koets. Kijk, zie ziet het hierop? Het staat erop, hè? We moeten vergunningen betalen per koets voor de standplaats. Vergunningen voor de koetsier. Hij heeft een prachtige hoed op. Ik zou zeggen pak een kratje en ga ernaast staan, hè? Ja, heb, heb ik één keer gedaan voor de grap. En Ik even op een krukje gaan staan hier met een hoed. En direct kreeg ik 1 euro in mijn hand van een ze <laughs> zei dat ik het mocht houden, dus het was wel grappig. Ja. Zo makkelijk is het? Ja, zo makkelijk is het. Eén keer uitgeprobeerd. <laughs> ja. Niks vergunningen? Nee. nee niks, niks geen, geen ontheffing nodig? Nee, wel een euro. Hé, Juk, kom. Hallo. dat is Hé, Juk, box! Boogs. Een superfoto, yes, come on. Normaal money, 50 1 euro. Ze zijn op de foto gegaan, maar ze deden het pay hebben niet betaald. No pay, go. What do you think of that? wat denk je daarvan? No karakter, understand? No karakter. Normaal pay, 50 cents, 1 euro. Okay. Mensen die niet betalen hebben geen karakter. No betalen, no betalen. Frank Buis is ook elke dag op de dam te vinden als uh, stadsjournalist voor AT5-cameraman. Ja, je hebt al heel wat gezien wat er gebeurt rondom die st levende standbeelden. Hè? Ja, ik heb. Uh... Ik heb wel gezien dat ze vervelend bezig zijn. Wat doen ze dan? Als je op al die dekseltjes kijkt van die gasten, ze hebben allemaal een 2-euro-muntje, die blijft erop liggen. Dus dat is zeg maar voor de toerist die langsloopt, zeg maar, misschien de, de clou om, om 2 euro te moeten betalen. Dus ze leggen dan een dubbeltje of 20 cent neer. Ja, en dat de, de, de, de pikken die standbeelden die willen 2 euro hebben. Ja, ja. Maar goed, er, zit ook, er zitten echt zakrollers onder, onder die jongens. Dat heb ik zelf ook, ik heb er zelf eentje hier gepakt ook op hij daad. Hoezo, wat gebeurt er dan? Die, nou, die man van onderuitse een rolde die een oude man van uh, 72 geloof ik en dat zag ik. Dus die overlast waarvan sprake is, die is er echt wel? Ja, die is er echt, dat, dat klopt wel. Het zijn niet allemaal boeven. Maar en ze stelen hier ook, gewoon het eten hier bij Albert Heijn, dat, dat, dat gebeurt ook regelmatig. Moet je kijken, dat is toch geen standbeeld, dus je trekt een zwart doek over je heen. En uh, je gaat staan op de dam, dus ik, ik vind het ook uh, geen poren. Moet je kijken, Barcelona, de Ramblas. Ja, vandaag ziet het er allemaal treurig uit met het weer. Ja, ja. ja. Maar blijkbaar, toeristen betalen er wel voor. Ja, ja, ze betalen het ja, Maar dat gaat achter elkaar door. Hier. Gaat er weer een hoeft, bij de zij? Ja, ja, je hoeft maar een paar minuten te staan en je ziet toch dat ze constant geld krijgen. En dan zeggen ze wel, want ik praat wel eens met ze van wat, wat maak je nou op een dag. Dus zegt hij ja 35 euro. Nou, ik geloof er niks van. Dat Veel loopt, meer. Dat loopt in, in een paar honderd. Ja. Maar het is niet dat het een georganiseerde band is. Ze staan toch allemaal voor elkaar hoor. Het is niet zo dat er één baas zoveel procent opstrijkt van de opbrengst. Natuurlijk. Want dat is het, inderdaad het verhaal, maar ja, dat, uit jouw dat, ervaring op nee, de dag ja, is dat... dat is absoluut niet waar. Dat is 100, kan ik met 100 ontkrachten, dat de, die berichten. Maar dat de toeristen het last van hebben soms, dat is dan weer wel waar. De toeristen, waar. ja, en wij is hè? Er zitten standbeelden tussen, ja, de, zij staat er nou niet, dat is ook een superman, en die zoekt gewoon kinderen uit die, die hier rondlopen. En die pakt die vast en die zet die in zijn armen. En daarna verplicht hij de moeder om daarvoor te betalen. Ja, dat, het, is, het is zelfs een vorm van aanranding. Dat. Niks een redder in nood. Oh, ja, is, Dief. Je pakt zomaar kinderen op en, die, en, en, en, en verplicht je de moeder om te betalen. Ja, zo werkt het niet. Oh, een foto, yes. super foto, oké. Kom op. Ja, en daar gaat weer wat klein geld in het bakje. De gemeente Amsterdam bekijkt overigens of er nieuwe regels nodig zijn om strenger te kunnen optreden. Een knaller met I, c U e, T Ja, ja, ja, u kent hem vast nog wel. Dit is de opvolger Barabara. De gets.fm. Ze is in Zambia geboren. Ze ging naar school in Malawi en Zimbabwe. Ze woont nu in Nederland en haar ouders zijn Fries. Maar waar voelt Janneke Jellema zich eigenlijk echt helemaal thuis? Ze is een zogenoemd drie culturenkind en ze houdt een webblog bij voor mensen zoals zij. Felix Mulders vroeg haar wat een drie culturenkind eigenlijk is. Een driecultuurkind, ja eigenlijk komt het uit het Engels, en dat is Third Culture Kids. Uh, ik vind zelf dat er in Nederland niet een hele goede vertaling voor is. Er wordt ook wel eens uh, derde cultuurkinderen genoemd. Maar dat uh, is allemaal een beetje apart. En waarom uh, heet ze zo? Ja, het eerste is dan uh, welk land kom je vandaan. Dus je paspoortland, dus voor mij is dat Nederland. Het tweede is welke landen heb je ingewoond. Nou, voor mij is dat dan Zambia, Malawi en Zimbabwe. En de derde is eigenlijk een soort mix die je daarvan moet maken. Maar ook dat ze erachter komen dat vaak deze jongeren, of uh, ook als ze ouder zijn, zich ergens thuis voelen in relatie met anderen die een soortgelijk verhaal hebben. Wat zegt u op de vraag waar komt u vandaan? Ja, uh, dat is een moeilijke. Inmiddels uh, ja, vind ik wel dat ik uit Nederland kom. Ik, inmiddels woon ik hier ook al een aantal jaren. Maar uh, vooral in mijn studententijd... vond ik dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, wat ik gaat er dan als antwoord? Nou ja, uh, ik kon de lange variant of de korte variant. Want de lange was van, uh, ik ben in Zambia geboren. Ik heb mijn lagere school in Malawi gedaan. Mijn middelbare school in Zimbabwe. En mijn ouders wonen nu nog in Afrika. Mijn vader komt uit Friesland. Mijn moeder komt... Nou, dat is de lange variant. Yeah. En soms zei ik gewoon van ik kom uit Friesland of zoiets. Omdat je niet altijd begrip kreeg als je het lange verhaal vertelde. Zeg maar. En wanneer kwam u voor het eerst in Nederland? Nou wij kwamen wel toen ik drie was. ben ik voor het eerst naar Nederland gekomen. En toen hebben we voor het eerst ook heel veel van mijn ooms en tantes. En mijn opa en oma en zo hebben mij toen voor het eerst gezien. Dat weet u nog? Uh, nou, dat uh, weet ik niet zo goed meer, maar nee. ja, dat weet je van de verhalen en de foto's. Maar, en we kwamen dus regelmatig wel op verlof, maar Nederland was echt het verlofland. Het land van de hagelslag, de dropjes, de stroopwafels. Uh, we gingen altijd naar de boerderij, dus uh, ja, van familie. Maar wanneer zette u voor het eerst uh, vaste voet op Nederlandse bodem? Ja, toen, Dat was toen ik 19 was en toen kwam ik alleen uh, naar Nederland om te studeren. En hoe groot was de cultuurshock toen? Uh, zeer groot. Alleen het moeilijke was dat ik dat op dat moment niet wist... wat ik allemaal aan het meemaken was. Ik dacht altijd dat ik heel erg Nederlands was. Uh, zie je er ook zo uit, zeg maar. En, uh, maar ja, dan kom je in Nederland. En voor iedereen in Afrika, ook in Zimbabwe, was ik de Nederlander, de Dutch girl. Maar dan kom je in Nederland en uh, dan kom je er eigenlijk achter van... oké, okay, ik zie er wel uit zoals uh, de andere ja, Nederlanders. Voor zover, ja, daar kan je eigenlijk ook niet van spreken, maar goed. Maar ik dacht zo anders en toen dacht ja, ik, voel me, ik ben eigenlijk meer African dan ik dacht... En uh, ja, dat was echt heel verwarrend. En u zag eruit is een kaaskop. Ja, klopt. Ja. Maar heel veel dingen snapte ik niet. Wist ik veel hoe je de groenten moet wegen in de supermarkt. Dus ik moest overal, dan ging ik ergens op onopvallend staan... en kijken van, hoe doen ze dat hier? Terwijl iedereen dacht, dat weet je toch, dat snap je toch... Hoe gebruik je de strippenkaart? Nou ja, inmiddels is dan de OV uh, enzovoort. Ja, hoe gebruik je die? Maar... Ja, ja, dat is <laughs> een uitdaging. Ja. Sprak u goed Nederlands toen u aankwam? Uh, nou, mijn ouders zijn altijd wel heel streng geweest... dat wij thuis Nederlands moesten spreken. Waar ik, uh, en we kregen ook Nederlandse les in de vakantie. Ik zat op Engelstalige school verder. Ben, uh, toen vond ik het helemaal niks dat we dat allemaal moesten. Maar nu ben ik er heel blij mee. Uh, maar er was wel duidelijk een Engels accent in mijn Nederlands volgens mij... En uh, ja, ook alle gezegdes en grapjes. En dat, dat snapte ik niet altijd. U bleef ja. dus letterlijk en figuurlijk stiekem naartoe staan afwachten... om te kijken hoe anderen het deden en waar anderen om lachen. Ja, ging ja, ging het zo? Observeren zijn uh, Third Culture Kids vaak heel goed in. En ook wel aan, in aanpassen en flexibel zijn. En uh, Ze worden ook wel eens een, de, de chameleon genoemd. Dus een chameleon die zich heel makkelijk kan aankleuren... aanpassen aan de situatie waar ze in komen. Werd u er rusteloos van? Op ja, bepaalde ja, momenten, nog dat, u, dat u dacht. Ja, nog steeds? Nog steeds. Ja, ik heb u nog heeft steeds ook het gevoel van het, het vliegveld dat is eigenlijk de beste plek om te zijn? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik geniet ontzettend van reizen en in een andere cultuur zijn. En uh, gewoon ook in een internationale omgeving. Ik vind het heerlijk als er allemaal verschillende talen om me heen uh, gesproken worden. Dat voelt ook als een stukje thuis heel raar en ik merk dat ik, ik heb echt in mijn werk dingen worden heel snel saai ik wil afwisseling uitdaging er moet weer iets gebeuren zeg maar en je voelt je ook ontheemd nee dat gaat denk ik ver het, het ligt ook heel erg aan hoe ga je er zelf mee om alleen ik denk wel voor deze jongeren of kinderen of is het wel een uitdaging van hoe ga je hoe, uh, ga je wortels groeien zeg maar en ik heb daar zelf wel bewuste keuzes in gemaakt om die wel uh, zeg maar in Nederland te laten groeien op dit moment omdat u echt hier wil aarden, omdat u echt ja. ook Nederlands ja. bent en wilt zijn. Ja. En ja. voelt u ja. zich Voor nu meer tijd. Nederlands of voelt u zich nog altijd meer Afrikaanse? Uh, nee, het is echt een mix daarvan. Ja, maar kijk, ik ben ook, ik kan niet, ik ben geen Zimbabwean, ik ben geen Zambiaan. Weet je, ja, daar, daar pas ik ook niet helemaal. Maar ja, ik ben ook niet helemaal Nederlands. En dat, dat gevoel van rusteloosheid, dat geeft dus ook het idee dat je, dat je steeds op zoek moet gaan naar nieuwe dingen. Ja. Zeg maar, als het elke dag hetzelfde is, dan uh, ja, vind ik het snel saai. En ik dacht lang, dat is ook het lastige. Ik dacht lang dat heeft met mijn persoonlijkheid te maken. Maar pas toen ik daar meer over ging lezen, begreep ik: oh, dat heeft gewoon te maken met. Ik ben als kind ook heel vaak verhuisd. Ik heb dan in drie landen gewoond. Maar ook in die landen hebben we op verschillende plekken. Ge, dus zowel in Blantyre als in Lilongwe. Als in Mutare, als in Bulawayo. Dus ook in de landen hè, zijn we meerdere keren verhuisd. En uh, ja, verhuizen wordt toch gezegd, uh, dat is een ingrijpend gebeurtenis voor kinderen. En als je dat internationaal verhuizen, helemaal. Alleen als je in die wereld zit, ja, als je expat bent, zeg maar. It's a way of life. Je bent niet. Iedereen doet het. Dus je zou kunnen zeggen dat gevoel van, van rusteloosheid. dat geldt voor alle drie culturen kinderen? Uh, ja, ik denk in meer of mindere mate. Maar er zijn ontzettend veel verschillen. Het ligt er ook heel erg aan hoe gaan je ouders ermee om. Uh, ligt aan hoe. Uh, vaak verhuis je, hoe oud ben je. Er ja, er zijn zoveel varianten daarin. Dat is heel moeilijk om daar algemeenheden over te zeggen. Hebben ze er veel last van, al die, die kinderen? U schrijft er blogs over en merkt u dan ja. in de reacties dat er, dat er veel loskomt? Ja, ik denk een blog schrijven is ook een, uh, een leerproces. Maar ik merk wel, ook als ik met mensen erover praat... dan uh, zijn er wel veel die in een bepaalde manier daar last van hebben. Kijk, er zitten ook weer heel veel voordelen aan. Dus je bent vaak wat ruimer denkend, creatief, sociaal... spreekt wat meer talen, flexibel. Er zitten veel voordelen aan, maar er zitten ook echt nadelen aan. En dan wilt u ze helpen? Op welke manier dan? Nou, het helpt al om er meer over te weten... En ik denk het helpt ook ouders om er ook over te lezen. Van hoe is dat dan voor kinderen? Benoem de emoties die kinderen hebben dan. Kinderen zijn niet altijd blij als ze afscheid moeten nemen... en naar een nieuwe school moeten gaan, enzovoorts. Verwijt u uw ouders en dat ze u hebben meegenomen naar een onbekend land? Uh, ja, dat zijn altijd moeilijke vragen. Je weet ook nooit hoe zou het anders zou zijn geweest. Maar toch vind ik het... Uh, ik heb geweldige uh, ook avonturen beleefd. Uh, ja, we zijn in wildparken geweest in Zimbabwe. We hebben, ik heb geweldige zonsondergangen gezien. Uh, weet je, ergens zou ik het ook niet willen missen. Maar er zitten wel echt nadelen aan ook. Janneke Jellema zei dat. Drie culturen kind in gesprek met Felix Muurders. .fm. Shakespeare en jazz in één voorstelling. Het gebeurt in Utrecht, waar het stuk Much Do About Nothing... vanaf komend weekend op de planken wordt gebracht. Muziekverslaggever Botte Jellema, jij was dan gisteren weer bij een van de repetities. Ja, ik mocht alvast vast weer. Ja. Theatergezelschap, de Utrechtse Spelen en jazzband New Cool Collective... die doen dit. En dat doen ze onder de titel Veel Gedoe Om Niks. En dat klinkt dan ongeveer zo... Vooral de, de, de titel van de komedie van Shakespeare, die is bekend... Ja. Much Ado About Nothing. Het gebruik was een soort uitdrukking. Maar het verhaal is wat minder bekend. Het is een hele zwik intriges. Twaalf personen die zoeken naar aandacht en liefde... uit de angst om alleen over te blijven. En dan gaan ze meer mee met roddel en achterklap... dan dat ze nou echt hun eigen gevoelens volgen. Nou ja, bij de uitvoering van de Utrechtse spelers staat dat gemaskerd bal centraal in het stuk... waar iedereen zich anders voordoet dan hij werkelijk is. Nou. Veel gedoe eh, om niks. En er spelen eh, bekende acteurs mee, zoals Sanne Vogel, Benje Bruining, eh, Suzanne Visser en Arthur Japin. En in het midden van dat alles er staat de New Cool Collective, die band die we net hoorden, en Dat is wel een van de meest interessante jazzbands eh, van Nederland van dit moment. Opgericht door saxofonist Benjamin Herman. En eh, ja, je kan ze eigenlijk nauwelijks een jazzband noemen, want op het podium spelen ze een enorme mix van eh, verschillende stijlen. En ze zijn ja, een hele graag gezien gast op, uh, op festivals, op muziekfestivals. Ja, Shakespeare is natuurlijk wel, wel serieus. Echt teksttoneel gaat het een beetje samen, die twee? Nou ja, dat vroeg ik me dus ook af. En uh, zeker omdat een band als New Cool Collective... die bestaat bij de gratie van improvisatie. Iemand speelt een melodie, iemand anders reageert er weer op. En nou ja, regels zijn er eigenlijk niet. En dat is heel wat anders dan toneel. Dus dat heb ik even voorgelegd aan regisseur Jos T. Van de Utrechtse Spelen. Eigenlijk moet ik ontzettend gewoon luisteren ook. En, uh, en me ook voegen naar al die dingen en al die ideeën die er gewoon zijn. Want het, het borrelt natuurlijk van de inspiraties en ideeën en plannen. En, uh... Ja, het zijn natuurlijk niet zomaar uh, muzici met wie we werken. Het is echt natuurlijk een feest aan, aan de muzikale impulsen die we krijgen. En dan ook nog eens uh, uh, met deze acteurs erbij, die weten ook wat ze aan het doen zijn. Dus het is, het is vooral ordenen, ordenen. En af en toe uh, een beetje de stop op de fles uh, duwen. Van terug, simpeler, het moet simpeler, het moet simpeler. Much you do about nothing, dat horen we heel vaak, als een soort van uitdrukking. Ja. Maar het stuk zelf. Dat wordt niet zo verschrikkelijk vaak gespeeld. Nee, hè? nee, het stuk wordt eigenlijk helemaal niet zo vaak gespeeld in Nederland. Dat was ook ontzettend verrassend toen Corinne Baarten, de artistiek-coördinator van de Utrechtse Spelen, zei: van, je, je zou eens moeten kijken naar Much You Do About Nothing. Ik ken het ook nauwelijks, dus ik ben het maar weer eens gaan lezen en gaan, gaan kijken. Uh, en toen kwam er direct al een heel erg leuk idee van Corinne. Die zei: Ja, maar moet je eens kijken, er zit daar een heel belangrijke scène: het is een gemaskerd bal, een feest joh, uh, denk eens op door. Wie weet kan dat stuk wel zich helemaal afspelen op een feest. En doe dat dan eens letterlijk. Probeer eens letterlijk. En, uh, en vervolgens hebben we gaan nadenken... ja, oh, feest begint en eindigt gewoon met de muziek. Dus ik vind alles leuk, maar dat kan je alleen maar doen als je... wie moet dat dan spelen? Een bandje samenstellen ervoor. Dat is allemaal zo truttig en braaf. Ja, dan moet je... Als we een hele goede band vinden, dan, dan zou ik dat wel willen gaan doen. Ja, en toen hebben we dat een, misschien wel een beetje geparkeerd... totdat dat Wim Sellers eigenlijk zei van... ja, ik heb al heel erg lang een wens om ooit met een nieuw Cool Collective een, een voorstelling te maken. Nou, die kende ik, ik wel en dacht ja. ik ja, als je dat lukt, dan, uh, dan, dan wil ik er wel eens over gaan nadenken. Het is een heel klein café, de, de Pater, volgens mij. Een chesscafé in Den Haag. Daar kunnen bij ongeveer 40 mensen in. <lacht> en daar staat een band van uh, acht man. Uh, wij stonden binnen een half uur letterlijk op de tafels. Het was ouderwets geniet. Maar ik genoot vooral van de ongelofelijke passie waarmee de werd gespeeld. En dat is wat we nu ook hebben. Dat is zo aanstekelijk en zo goed en zo puur. Hè? Dat is echt tamelijk bijzonder, zal ik nooit, nooit vergeten. Dus... Dat, voor mij was dat wel helder. Ja, regisseur Jostie Botte wilde dus wel heel erg graag met New Cool collectief werken. om dit op de planken te brengen. Ja, maar dan moet je zo'n band natuurlijk wel bereid vinden om dat te doen. En eh, waarom zouden ze hun vrije, autonome feestelijke optredens opgeven. voor het repeteren met het, al het wachten wat erbij hoort? Willem Frieden van New Cool die zegt dat ze eerst inderdaad een beetje afwachtend waren. We hebben er wel serieus over nagedacht of we, of we dit moesten gaan doen. We zijn een band die op festivals speelt en in grote popzalen, kleine caféetjes ook. Maar dit is echt iets anders. Waar het meteen duidelijk werd dat het een goede keuze was, was bij de eerste repetitie dat we bij elkaar kwamen als acteurs en muzikanten. Mm -hmm. Wij stonden echt met open mond te kijken van, wauw, wat hebben die gasten energie. Dus eigenlijk een beetje het gevoel wat zij van ons uh, hadden, dat kregen wij ook meteen terug. Dus en daarom vindt ook niemand het heel erg om al het wachten wat we inderdaad niet gewend zijn. We weten gewoon nu, we zijn met iets bezig wat heel bijzonder wordt. Het, het, het altijd wachten hier refereert aan, maar het, het is natuurlijk heel praktisch. Als je uh, een toneelstuk moet doen, dan moet je een miljoen afspraken maken. Nou, ja, dat en is wel een, een heel groot op... verschil met, met hoe je als muzikant zoals wij werken. Het is muzikant sowieso. Want uh, de een gooit een balletje op en de ander die vangt hem op en gaat ermee weg of gaat ze meteen terug. Met acteurs kan dat ook wel, maar die zijn natuurlijk wel aan, uh, aan bepaalde tekst gebonden. Jos, leent dit stuk zich voor muziektheater? Ja, nou, je zou kunnen zeggen van, van stukken van Shakespeare... dat je je kan afvragen, uh, kan dat wel met muziektheater? Shakespeare is tekst. Shakespeare is tekst en is heel ritmisch, heel metrisch... en laat eigenlijk wel weinig ruimte daarvoor... Maar Shakespeare vraagt ook altijd, vind ik, om een hele radicale aanpak. Ik vind de mooiste Shakespeare-voorstellingen zijn de voorstellingen... waar de Maakers het lef hebben om Shakespeare een enorme trap onder zijn kont te geven. En, en, want hij overleeft alles komt altijd weer Want We doen het ook nog in de danszaal. En het publiek staat dus op, op, op de dansvloer, danst mee met de voorstelling als ze dat willen. Dus, en het gebeurt allemaal om hen heen. Dus we, we gaan nog veel verder. Uh, het is nogal wat. Maar het is dus muziek. Maar het is ook nog eens een dansfeest. Dus het publiek komt toch sowieso op een hele... Het is totaal niet een normale voorstelling. Dat hebben we ook altijd gezegd, de band staat centraal. Daar moet je omheen als publiek. En daar moet je Dat is ook letterlijk halen. het geval. Dat is letterlijk het geval. En daardoor is die hele Schouwburg, de grote zaal dus ook, is gewoon verbouwd. Je herkent hem niet meer terug als je hier binnenkomt. Ja, de stad Schouwburg in Utrecht heeft dus uh, flink wat veranderingen ondergaan. Voor het stuk Veel Gedoe Om Niks. Zondag gaat het in première en vanaf morgen zijn het try-outs in Utrecht. Dankjewel, Botten Jellema. Tot volgende week. Tot dan. Mijn oog vanavond op de televisie valt natuurlijk op de eerste wedstrijd... van Louis van Gaal met het Nederlands Elftal. Daar ga ik naar kijken. En Frank de Mosch, wat ga jij zo meteen doen in lunch? We gaan het onder andere hebben over de plannen van Omroep Max. Onthoud die naam. Die gaan een nieuwe tv-gids maken. Daar gaan we het over hebben ook met Bert van der Veer en Jan Heemskerk. Ook over half acht live. Het programma wat uh, niet zo heel succesvol is. Surf naar gids.fm. Tot morgen. Je wil een relatie met jongeren opbouwen. En dan ga je ze niet aflopen zeiken en te zeggen van hoe slecht ze van die zijn. Belangrijke en gewone mensen. Ik had niet dat ik zoiets had van ik ben dom. Maar ik had wel zoiets van god die toetsen zijn toch wel wat pittiger dan wat ik dacht. Over de zin en onzin van het leven. Omdat religie iets zegt over waar het je in het leven in de kern om draait. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Eigenlijk komt alles op hetzelfde principe neer welke uitgaven je ook doet. Denk erover na en geef het niet zomaar uit. Straks van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1.